Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijke dag in de MH17-zaak. Vandaag maakt het OM bekend welke straffen ze eisen tegen de vier verdachten... De afgelopen dagen legden ze al uit waarom deze vier echt verantwoordelijk zijn voor de ramp. Ook al schoten ze niet zelf het vliegtuig uit de lucht. Ze vroegen om deze Buck taylor zo heet zo'n lanceerinstallatie. Ze kregen die, ze zorgden ervoor dat hij op de goede plek kwam. Ze juichten en feliciteerden elkaar toen ze dachten dat hun Buk, zoals ze noemden, een Oekraïns gevechtsvliegtuig had neergehaald. En ze regelden hals over kop de afvoer van het wapen toen eenmaal de rampzalige vergissing aan het licht was gekomen. De advocaten van de verdachten zeggen dat er niet wordt bewezen wie precies wat heeft gedaan. Dat maakt volgens het OM niet uit. Waarschijnlijk willen die dat de verdachten levenslang de gevangenis ingaan. Jonge mensen worden in ons land vaker dan gedacht uitgebuit door criminelen. Volgens onderzoekers pikken die vaak kwetsbare jongeren eruit. Die verleiden ze dan bijvoorbeeld met, uh, ja, je kan snel geld verdienen. Of ze bieden ze gratis uh, wiet aan in het begin. Uh, ze hebben het gevoel dat ze onderdeel maken van een vriendengroep. En uiteindelijk, heel snel worden ze dan ingezet en gedwongen om criminele feiten te plegen. En als ze dat niet willen doen, dan wordt er gezegd, nou, dan vertellen we aan je school of je familie alles wat je hebt gedaan. Of er wordt ook gewoon gedreigd met fysiek geweld. Die jongeren worden ingezet als drugsrunner of als geldezel. Dat betekent dat mensen hun pinpas en bankrekening laten gebruiken voor dubieuze. Deals. En wat is de leukste dubbelzinnige nieuwskop van 2021? Een titel bij een artikel met een bedoeld of onbedoeld woordgrapje erin. Het Twitter-account Top Die Krantenkop heeft ze allemaal verzameld. Je kon stemmen, en dit is de top 3. Met op 3, Volkswagen sluit Braziliaanse variant wegens Nieuwe Golf van Nu.nl. Op twee mijn collega's van NOS Sports. Zij kwamen met de creatieve kop... Redpool vindt het uiterst verdacht dat Mercedes plotseling vleugels heeft. En de beste kop van 2021 is... Seksclubs bereiden zich voor op heropening. Het is erop of eronder. De winnende inzending is van RTV Drenthe. Een echte prijs winnen ze er trouwens niet mee. Maar natuurlijk wel de eeuwige roem. En het weer nog. Straks komt de zon er op veel plaatsen lekker doorheen. De temperatuur blijft vandaag steken rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... heb je vijf minuten oponthoud bij Muiden... door de nasleep van een ongeluk. Daardoor sta je ook nog vast op de A6 van Lelystad naar Muiden... voor knooppunt Muiderberg. De vertraging is tien minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... heb je ook tien minuten oponthoud... tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottenpolderplein. De A200 van Amsterdam naar Zandvoort is dicht... tussen de afrit Haarlem Centrum en Haarlemmerlieden. Door een ongeluk staat het daar vast. Het duurt waarschijnlijk tot kwart... Voor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 We're wow. safe.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 Nou, kan nou, ik nou, ik vind het, een, het is een... Je hoort het nooit. Nee, gelukkig niet. Nee, dus wil jij zeggen nee, terecht. Maar ik vind het een heel leuk nummer. Het blijft in je kop hangen. Ja. Oh, Dolly, we blijven het proberen, hoor. En we gaan nu Kings draaien met Father Christmas. Uh, voor Gert natuurlijk, hè? Ja. Niet voor ons. Daar komt-ie. <lacht>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 Give all the toys to the little rich boy <laughs> Don't give my brother a Steve Ice an outfit Don't give my sister a cuddly toy. He don't want a jigsaw, so I'm an hopping.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 Ja, ja, ja. Maar ik ben ja, ook ja. heel blij dat je die kerststal uh, nog uh, een stuk uh, ja, meegenomen hebt. Dat ja, is wel een. een... Kijk, was het want eigenlijk was het natuurlijk de bedoeling om een beetje een dieptegesprek gesprek met, met uh, de eigenaar van die kerstallen te hebben. Uh -huh. Maar door alle a's en o's en o's is dat er helemaal niet van gekomen. Die man die had zoveel te vertellen over die kerstallen.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 En um, wij gaan direct door naar het volgende item... omdat we natuurlijk iets achterlopen... Snap doordat we een extra muziekje moesten inlassen. Ja, ja. En dankjewel, Dolly. Ja, ik heb alleen nog, als het mag, een kort verzoekje. Ja, als iemand nou zijn huis heel leuk versierd heeft... stuur ons dan alsjeblieft even een foto daarvan... naar redactie.sandfordesite.nl... want we zijn daar een leuke compilatie van aan oh, ja, voor, uh, voor de uitzending... Ja. Nou, daar komt in ieder geval geen foto van de studio bij, kan ik je vertellen. Staat er niks? Nee. Bijna niks. Ik heb, ik, ik heb hier één sneeuwpoppetje. Ja, en een witte kerstboom oh. en een uh, teddybeer. Heel ongezellig. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. Sorry. laughs> Hé, hey, Dolly, bedankt. Hé, hey, leuke, fijne uitzending. Ja, bedankt. bedankt. Oké. Okay. Joe, <laughs> En we gaan direct door met meneer Berensen. Die heb ik aan de lijn als het goed is.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 Uh, dat is een prachtig boekje om uh, um, uh, de stijl van Bommans goed te, te leren kennen. En wil je wat algemene beeld hebben van uh, Bommans... van de humoristische stukken, maar ook de ernstige stukken... dan zou ik De Brandmeester willen aanspelen. Ja. Dat is een uh, dun drukje van uh, van, van Oorschot...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 Nou, uh, hij heeft ook een zus en een broer en die zitten ook in een uh, klooster. En uh, hij, hij weet er nog wat van, hij komt nog wel met die mensen uh, in contact. En uh, we zijn naar Haarlem getogen en daar hebben we de heer Bromans even opgezocht. Uh, Allereerst meneer Woons, hoe gaat het met u? Al weer wat beter? Uh, ja, wel beter vergeleken bij, uh, bij vorige week. Ik heb een week in bed gelegen, waar wel nooit gebeurd. Maar uh, ik ben alweer een beetje opgekrabbeld. Maar dan heb je zo'n lam, lamlendig gevoel, je denkt dat je nooit meer goed komt. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar. Nee.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 Ja, dus er zijn ook mensen die om drie uur s'nachts of zo beginnen? Um, ja, de diensten die beginnen om, om een idee te geven 's morgens om zeven uur tot elf uur is een dienst. Dan van elf tot drie en van drie tot zeven s'avonds. Ja. En dan begint de avonddienst van zeven tot elf en dan gaat de eerste nacht van elf tot drie. Ja. En de tweede helft van de nacht van drie tot zeven. En zo is dat cirkeltje rond. Ja. Dus het zijn altijd vier uursdiensten. Ja. Ja, nou, Dat is mooi.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 S-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 Nou, ja, jij niet, maar... Oh. <lacht> ik heb wel een paar ideetjes. Ja, ik. daarom. Dan ga je weer enge dingen doen. Ik bel gewoon zes keer onder een andere naam. Hé, hey, Pim, gaan we nog een muziekje horen? Ja, ook weer een leuke alternatieve. En dit keer is het Groep Sportivo. Ja. Met Rudolf Het Rendier. En dan is hert, leuk. Het heet Hert. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Ik vind dus het sowieso een leuke groep Sportivo. Ja, zeker. Die man hebben we ook geïnterviewd. Tokio. Dus ja, bijvoorbeeld. Ja. En hey girl. Heerlijk. Misschien is het wel leuk. Draai is keihard bezig geweest met de ZFM website. Ja. Als je op dit moment naar uitzending gemist gaat, naar de Krochten, dan krijg je een overzicht van al onze interviews. Okay. En die kan je dan afspelen. Leuk. De Kings nog niet, maar de Krochten interviews dat wel. Belangrijkste ja? interview is nog niet gedaan. Laat maar <laughs> horen, Oké, okay. Je de komt de of Sportivo ja. tot het nieuws. Ja. En dan horen jullie het na het nieuws. Tot Oké, okay. heel bedankt.